Vier uur door Al negens met het NOS-journaal. IMF-topman Dominique Strauss-Kahn is onder zelfmoordtoezicht geplaatst door de Amerikaanse justitie. Dat betekent dat de Fransman iedere 15 à 30 minuten wordt gecontroleerd. Verder heeft hij een trainingspak gekregen en schoenen zonder veters om het risico te beperken dat hij zichzelf ombrengt. Strauss-Kahn zit sinds zaterdag vast in New York. Hij zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten.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 Dat gaat zijn eigen partij, het CDA, te ver. Die is bang voor de radicale huurverhogingen. De linkse oppositie is al langer tegen... waardoor een meerderheid de plannen afwijst. Later vandaag debatteert de Kamer over de huurplannen met Donner. Moskou heeft een grote homomanifestatie verboden. De Gay Pride-optocht stond gepland voor volgende week zaterdag. Kort geleden was voor het eerst in zes jaar juist toestemming gegeven... voor een parade met 500 deelnemers. De autoriteiten zeggen nu dat zo'n demonstratie een golf van protest zou veroorzaken. De organisatoren willen nu in plaats van een gay pride een vreedzame demonstratie houden. In België heeft voetbalclub Racing Genk de landstitel gepakt. In de laatste speelronde van de playoffs werd het tegen concurrent Standaard Luik 1-1. Dat was genoeg voor de titel. Het is de derde keer dat Genk landskampioen wordt. Het weer, het is een graad of 10. Het is nevelig met lokale mistbank... In de ochtend is er vrij veel laaghangende bewolking. Later breekt de zon door. Met in de middag in het oosten kans op een lokale bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Al wakker Nederland met Bastiaan Nachtegaal en Camran Goedemorgen, het is woensdag 18 mei en u luistert naar Nu al wakker Nederland op Radio 1. En dit wordt de dag dat... In de Tweede Kamer gesproken wordt over het Belmeniet-register. In Ierland de finale van de Europa League wordt gespeeld. En het is de dag dat het kabinet zich tegenover de Kamer moet verantwoorden voor het jaar 2010. U luistert naar Nu al wakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is, wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u hoe gelukkig de Nederlandse melkkoe is. Waarom de Grieken steeds klammere handjes krijgen van... Uh, Kwam de handjes krijgen gewoon überhaupt. En hoe de SP in de Tweede Kamer gehakt gaat maken van het kabinet. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de kranten van vandaag: cremeren of begraven. Veel meer keuze lijkt er niet te zijn in de uitvaart, uitvaartwereld. Maar toch heeft de Telegraaf een derde optie gevonden: een galerijgraf. In het buitenland zijn de bovengrondse graven in een muur al veel te zien. Maar in Nederland bestaat het nauwelijks. Maar er komt verandering in want in het bovenwereldse bovengronds blijven... en niet aangevreten worden door beestjes, dat zien veel mensen wel zitten. Ja, De telegraaf die sprak twee Limburgers die een particuliere begraafplaats runnen. Het blijkt een waar zaken duur te zijn. Ze spreken trots over een nieuwe concept... en vertellen over de toenemende populariteit van hun begraafplaats. Zo liggen de twee Maastrichtse slachtoffers van het vliegongeluk in Tripoli hun muur. Pas op als je op een hotspot zit. Dat staat in de pers. Hackers hebben gratis draadloos internet ontdekt... als een manier om een slaatje te slaan... uit de goedgelovigheid van internetters. Ze zetten een netwerk op dat er uitziet als een gratis internetverbinding. Maar ondertussen lezen ze mee als je bijvoorbeeld aan het internetbankieren slaat. Of ze stelen gewoon je creditcardgegevens. Kortom, pas op met gratis wifi. Ajax heeft interesse in Twente-Spits Theo Jansen. En Spits bekeken met drie voetbalkenners hoeveel kans van slagen hij heeft. De conclusies hebben weinig met voetbal te maken... maar vooral met de leefstijl van de Arnhemmer. Want Dikke Teet, zoals hij in zijn thuisstad genoemd wordt... rookt, drinkt en eet te veel. Maar dat betekent niet dat de kennis het niet zien zitten... dat Jansen naar Ajax komt. Juri Mulder, FC Twente-fan... ziet Theo Jansen wel op de plaats van Dembele de Zeel komen. Maar dan moet hij wel afvallen, zegt de Van der Grijp. Zijn broek is het namelijk wel erg strak. En dat vindt Van der Grijp. Erger dan de sigaretten die Janssen graag rookt. Hans K. junior denkt dat er in de kleedkamer 2 wel een rookruimte te bouwen is. Daar kunnen Janssen en Johan Krijf dan gezellig samen gaan roken. Nou kijk, en zo is er voor alles een oplossing. Tot zover die kranten die vandaag bij u door de bus vallen. Volgende onderwerp dan. Er is elke dag wel een dag van iets. Zo is het de dag van de leraar, de dag van de secretaresse... de dag van de vrolijkheid en de dag van het dialoog. En vandaag is het een bijzondere dag. Gehakt dag. Op de derde woensdag in mei legt het kabinet verantwoording af... over de overheidsfinanciën en de behaalde beleidsresultaten. Het wordt ook wel gehaktdag genoemd. We praten erover met financieel woordvoerder van de SP, Ewald Iergang. Goedemorgen, meneer Iergang. Goedemorgen. Het is vandaag de derde woensdag in mei. Gehaktdag? Is het ook echt vandaag gehaktdag? Nou, eigenlijk uh, nog niet, want uh, morgen is het uh, debatpas en uh, dat is uh, merkwaardig genoeg op de donderdag. Uh, dat heeft met de kameragenda te maken, maar het is eigenlijk dit jaar een beetje donderdag gehakt dag. Gaat u ook echt gehakt maken van het kabinet? Ja, nou, wel van het gehakt, uh, <laughs> wel van het kabinet. Uh, maar uh, de, de gehakt dag zelf die is eigenlijk uh, onvoldoende uit de verf gekomen. Dat is eigenlijk de afgelopen jaren al voortdurend het geval, uh, want ja, kijk, het is natuurlijk zo, het moet gaan over de uitvoering van het beleid, maar dat is iets wat je permanent uh, doet. Dat is iedere dag opnieuw. Uh, en niet op één geconcentreerd moment op zo'n uh, gehaktdag, of dat nou op een woensdag of een donderdag is. Uh, en dat is toch een beetje het verschil met Prinsjesdag. Dan presenteert het kabinet uh, een nieuwe begroting. Nou, dan heb je algemene beschouwing over die uh, nieuwe begroting. Maar de verantwoording over de uitvoering van het beleid, dat is eigenlijk een permanent proces. Dus het heeft iets gekunsteld om dat dan op één dag in, in mei te gaan concentreren. Zo'n dus hebben die hele dag eigenlijk helemaal niet nodig? Eigenlijk niet, omdat uh, een goede oppositie en ook een goede coalitie... Uh, die controleert permanent op hoe de uitvoering van het beleid is. En dan ga je echt niet wachten tot een, uh, een derde woensdag of een derde donderdag in mei om uh, gehakt te maken van een kabinet uh, die de uitvoering van beleid niet op orde heeft. Maar het bijzondere van gehaktdag is natuurlijk wel dat de Algemene Rekenkamer... ook een soort toets heeft gedaan, toch? En dat ook presenteert aan de Kamer. Ja, dat is ook, uh, dat is ook nuttig. Um, en uh, daar komt ook vaak uh, he, kritische, kritische informatie uh, uit naar voren. Uh, dit jaar opnieuw uh, dat de Defensie de zaak nog steeds niet op orde heeft. En sterker nog eigenlijk... Uh, uh, ja, alleen maar dingen doet die het, uh, die het niet helpen, maar uh, eerder verergeren. En ook uh, dat het ministerie van VBS, uh, ja, dat, subsidie, dat ze hun subsidies daar ook niet op orde hebben. Dat, het, uh, dat is ook al jaren zo, maar dat, daar ook, uh, dat, dat wordt eerder erger dan beter. Uh, en daar is, heeft de rekenkamer een hele nuttige functie. Maar of dat nou een, echt hele aparte, een heel apart gehaktdag circus rechtvaardig, mm -hmm. dat, uh, dat, dat vraagt de SP zich wel af. Maar we hebben nu toch gehaktdacht. Uh, kunnen we nog iets verwachten van de SP? Komt er nog vuurwerk? Ja, dit, het zal natuurlijk gaan over uh, welke kant op moeten met Nederland. Uh, en dat is niet zozeer gehaktdag, maar dat is ook naar de, de toekomst kijken. Uh, dit, het gaat eigenlijk over uh, 2010. Uh, het is een verantwoording over vorig jaar. Nou, toen hadden we het grootste deel van het jaar natuurlijk een, een ander kabinet nog. Uh, dus het zal vragen: hoe, uh, hoe moet Nederland de komende jaren eruit zien? Gaan we over links bezuinigen of over rechts? Uh, nou, dit kabinet wil, wil gewoon een rechtsbeleid gaan voeren. En uh, uh, mijn fractievoorzitter, Emil die zal daar natuurlijk gehakt van gaan maken. Uh, maar dat zal dus veel meer gaan, uh, ook over de toekomst. Uh, en niet alleen maar over het terugkijken over het verleden. Over een jaar dat al, uh, al lang voorbij is. Dus SP neemt eigenlijk al een soort voorschot op Prinsjesdag later dit jaar? Ja, ik denk dat de goede oppositie... Uh, die probeert iedere dag uh, gehaktdag te maken... En uh, dat, uh, dat gaat niet alleen uh, over, over het verleden, maar ook uh, dat het in de toekomst anders moet. Ja, woensdag gehakt dag is dit, is dit jaar op donderdag. Het grote verantwoordingsdebat begint morgen om 1 uur en is rechtstreeks te volgen op thema kanaal Politiek 24. Dank u wel, SP-Tweede Kamerlid Ewoud Iergang. We gaan het straks hebben over de opties voor Griekenland. Moeten we ze failliet laten gaan of moeten we ze redden? Maar eerst de police. Rocks! De police en Roxanne. Het is 11 minuten over vier en u luistert naar Nuelwakker Nederland op Radio 1. Moeten we Griekenland niet gewoon failliet laten gaan? Die vraag stellen steeds meer opiniemakers. Volgens Piet Moerman, topman bij de Rabobank, is dat in ieder geval geen goed idee. Maar wat moeten we dan wel doen? In Brussel komen vandaag de Europese ministers van, ministers van Financiën bij elkaar... om te kijken hoe de Griekse crisis opgelost kan worden. De Grieken zelf bekijken de Brusselse besprekingen over hun financiën met argusogen. Onze correspondent in Griekenland, Stavros Topatschikis. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn de Grieken vast niet blij mee, die Brusselse controle over hun huisartsboekje? Nee, nee, zeker niet. Uh, de politici niet. Uh, het hele politieke stelsel is een beetje hier aan het schudden... Want uh, mensen geloven ook zelf de politici niet. Dus niet alleen Brussel gelooft ze niet, maar de Grieken zelf ook niet. Nee, De Grieken zijn van oudsher volgens mij sowieso niet echt een volk... dat groot vertrouwen heeft in de regering? Uh, nee, ja goed. Uh, we zijn, we zijn ik, moet, ik ben ook zelf een Griek natuurlijk. We zijn um, ja, opstandig. Dat is ook uh, goed, vind ik. Niet altijd goed als je meegaat, maar niet altijd goed. Um, kijk... Zeker de regeringen van de laatste 30 jaar vinden mensen hier... dat ze te laks zijn geweest met de financiën, met het land op orde krijgen, financieel. En ze hebben alleen maar geld binnengekregen en dat geld is nergens weer te vinden. Dus de, er is woede bij de mensen. En die woede is ook te zien bij de rally in Athene, waar mensen zeg maar ook... Uh, ja, met Molotov aanvallen. Eh, mensen die zoals jij en ik eh, eigenlijk gewoon naar het werk eh, gaan en ja die veranderen in één keer in een soort eh, ja, machteloze anarchist. Ja, maar ondertussen ziet Griekenland wel met die grote schuld. Ja. En dat moet Wordt. toch op een of andere manier opgelost worden. Wat vinden ze dan van? Wat vrezen ze aan de Brusselse bemoeienis? Uh, nou, kijk, het is een, uh, het is natuurlijk. Uh, Brussel die stelt natuurlijk als voorwaarde dat de privatiseringen doorgaan... ...hervormingen doorgaan en het geld van de privatisering ook terugkomt... ...bij het aflossen van die leningen of van die extra leningen als die er komen. Dat is een zeer sterke voorwaarde die ze stellen. Nou, dat is logisch ook, maar de regering lijkt alsof zij dus nu niet... Eh, ...niet krachtig genoeg zich voelen of zijn om die hervormingen en privatiseringen eh, volledig en succesvol uit te voeren. Ja. Dat geen betekent dat ze dus op politieke kost uh, of uh, politieke uh, uh, vermoeienis uh, uh, van de regering zich begint te tonen. En uh, ja, er is een harde in de socialistische partij die dat niet wil, de privatiseringen. Nee. Maar is, wat, is het wantrouwen groter in de Europese Unie of in de Griekse regering? Sorry, wat zei je? Is het wantrouwen groter in de Europese Unie of in de Griekse regering? Ja, van, van, van de mensen zelf. Van de, van de mensen bedoel je. Ja. Van de kiezers. Ja, dat is uh, niet eenduidig te stellen. De, de Grieken die zien Europa altijd uh, positief. Dat is nog steeds zo. Alleen de bemoeienis op, op in politieke aangelegenheden, zoals privatiseringen of wel of niet eengezins uh, zijn over, over bepaalde dingen, dat vinden Grieken niet uh, zo fijn. Maar iemand moet het oplossen. Ja, precies. Maar ze geloven minder. Is mijn, ja uh, nou goed, uh, mijn uh, gevoel nu. Ze geloven minder in hun eigen regering dan uh, Brussel. Sommige mensen zeggen. laat maar Brussel hier komen regeren. Ze regeren toch wel achter de schermen. Of IMF. En anderen zeggen weer. ja, dat willen wij niet. Dus en... er is verdeeldheid. Maar moeten de Grieken daar nou niet gewoon een keer. eigenlijk aan, aan het werk? Want uh, ze betalen weinig belasting. staken veel. Mm. Ja. Pensioen op je 55ste, geloof ik. Dat komt tot voor kort. Maar dat is maar voor 10 of 20 procent. Van, van de mensen zelf. Niet voor alle Grieken. Nee. Golden die uh, royale regels. En dat is natuurlijk ook uh, de woede van de mens. Want sommige mensen hebben zich dus ook uh, helemaal ja, uh, rijk gemaakt over de, de schouders van, uh, van het volk. En dat is ook de woede van, van mensen in bijvoorbeeld Nederland. Hè? De Grieken hebben er zelf ja. een zootje van gemaakt. En die mag Nederland, Brussel, het komen oplossen. Ja, het is een terechte woede dat elke logische mens zou dat ook uh, vinden. Kijk, als Nederland ook zoveel een zoetje van zou maken... en Grieken zou zeggen, ja, betaal nu jij... Uh, als belastingbetaler in Griekenland betaal jij de Nederlandse uh, rotsviermakers. Dan zouden Grieken dat ook raar vinden. Ja denk ik ook. En wat vinden de Grieken ervan? Dat bijvoorbeeld mensen in Nederland nu boos zijn... over het feit dat er zoveel geld wordt gestoken in Griekenland? Nou, ik, ik denk niet dat mensen dat zich zo persoonlijk aangevallen voelen. Ja. Wordt het wel gebracht in de media of is dat ook een onderwerp... Nee, wat helemaal niet besproken wordt? Het wordt, wordt dus, niet gebracht naar de media. Dus nee. de Grieken beseffen niet eens hoe in andere landen... over de Grieken wordt nagedacht op dit moment? Nee, nee, nee. Ik denk niet dat het uh, zo uh, hardop wordt gezegd. Ja, de Europese ministers van Financiën komen vandaag in Brussel bijeen om het over die Griekse crisis te hebben. Uh, onze correspondent Stavos Topatikis. Vanuit Griekenland in ieder geval hartstikke bedankt. Straks hoort u hier bij Nu Alwakker Nederland op Radio 1 waarom rode kool paars is. Maar nu eerst gaan we het hebben over rampen. Ja, de tsunami in Zuidoost-Azië, de aardbeving op Haiti en de aardbeving in Japan. Het zijn rampen die ons op ons netvlies gebrand staan. Maar toch zijn er veel meer rampen die het journaal niet halen. En waar we ook helemaal geen weet van hebben. De slachtoffers van die vergeten rampen moeten het vaak doen zonder internationale hulp. Maarten de Kulve, docent Integrale Veiligheid, geeft vandaag een lezing over rampen die over het hoofd worden gezien. Goedemorgen meneer de Kulve. Goedemorgen. U spreekt vanavond over verkeerde rampen. Wat is een verkeerde ramp? Ik ga het met uh, name hebben um, over slachtoffers van uh, verkeerde rampen. Namelijk een ramp die geen aandacht krijgt, uh, anders dan de rampen die uh, juist wel in het nieuws komen. Maar wat is daar verkeerd aan? Nou, daar is niet zozeer ver, een, een uh, verkeerd iets aan die ramp. Maar wat uh, waarschijnlijk uh, ja, toch, toch verkeerd in het oog en uh, het perspectief van de slachtoffer is, is namelijk dat er... Wel uh, aandacht is uh, voor, uh, voor slachtoffers van een bepaald type rampen, maar dat ja, je zult maar uh, slachtoffer zijn net van die andere ramp. En dan blijkt dat dat toch de, de hulp uh, die je uh, evenzeer behoeft uh, niet, niet 1, 2, 3 in gegeven is. Meestal dan ook echt een categorie rampen? Dus bijvoorbeeld, uh, alle uh, uh, aardbevingen krijgen wel mee, maar andere soorten rampen niet? Moeten we echt uh, dat zo zien? Nou ja, hele heldere categorieën zijn er niet. Maar uh, daar, uh, ja, daar zijn er zijn toch wel een aantal aspecten van, uh, van rampen die in ieder geval uh, in het oog springen. En er zijn natuurlijk ook uh, ja, een aantal aspecten van rampen die, uh, ja, die uh, toch erg moeilijk uh, um, over het voetlicht te, te brengen zijn. Heeft u daar een voorbeeld van? Ja, wat... Of het algemeen toch minder als een, als een ramp uh, overkomt zijn uh, bijvoorbeeld periodes van droogte of uh, extreme natheid. Uh, en dan met name uh, daar waar het een, een vrij langdurig karakter heeft. Een lange periode van droogte, het mislukken van een aantal oogsten in, in bepaalde landen achter elkaar. Mm -hmm. Wat een enorm rampscenario kan zijn. Maar goed, dat is, dat, is het, dat is niet 1, 2, drie gegeven dat je, dat je voor dat soort rampen ook aandacht krijgt. Dus een, ramp, een goede ramp moet een beetje abrupt zijn. Die moet in één keer duidelijk zijn en uh, heel erg, aan maar heel erg zijn. Daar komt het een beetje op neer. Nou ja, het uh, liefst, liefst natuurlijk invoelbaar. Uh, en, en goed, uh, denk ik, in, uh, ja, in de media over het voetlicht te brengen. En... Ehm, um, uiteindelijk ja, kort en overzichtelijk. Ik denk dat de complexiteit eigenlijk van rampen. en het feit dat het. Uh, soms een heel duur, uh, langdurige aangelegenheid kan zijn. ja, dat dat, dat, dat moeilijk en ingewikkeld uh, maakt. En uh, ja, ingewikkeldheid. leent zich nu helemaal niet uh, voor, de, voor de snelle media. En nu zijn het invoelbare. Betekent dat ook dat we ons. sneller associëren met een aardbeving als die in een. Uh... Nou, toch redelijk westerse land als Japan gebeurt... dan als het bijvoorbeeld in Haiti is? Um, nou, ik denk, ik denk de aardbeving aan zich niet. Maar het, uh, het feit uh, dat je je realiseert... dat een aardbeving ons evenzeer in het westen kan treffen... als, uh, als dat dat uh, in een ander land is... waar je uh, wel of niet uh, van gehoord hebt. In een, uh, bijvoorbeeld een, een plek in Afrika of Zuid-Amerika. Ik, ik denk dat dat... Inderdaad, wel, we daar wel een, een, een kern van waarheid in. Ik ja. denk wat nog, nog belangrijker is, uh, of er beeldmateriaal beschikbaar is. En, uh, en liefst natuurlijk uh, Nederlanders ter, ter plekke die, die daar verslag van kunnen doen. Ja, net als met vliegrampen. Als er een vliegtuig neerstort, dan is dat een klein berichtje. En als er één Nederlander aan boord is, dan is het onmiddellijk groot nieuws. Precies, zo werkt het. En dat, dat is... Op zich, ja, is er niks mis mee, maar daardoor krijg je natuurlijk wel een heel apart beeld van uh, wat opeens wel in het nieuws komt en, uh, en wat ook niet in het nieuws komt. Is er dan ook een ramp waarvan je achteraf denkt, nou dat was een beetje overdreven, hoeveel aandacht we daarvoor hadden? Daar, ja, daar moet, je, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Uh, of het overdreven is, uh, dat, er, dat er veel aandacht uh, voor komt. Ik, uh, ik herinner me in ieder geval nog de... de de eerste keer uh, dat we zeg maar, in de Nederlandse media werden opgeschrikt met de tsunami. Uh, die van tweede kerstdag. Uh, ja, en daar was, daar was enorm veel aandacht voor. en uh, Thailand. Ik wil niet zeggen dat dat, dat, dat uh, fout is geweest. Alleen, ja, het, uh, het is natuurlijk op zich uh, merkwaardig dat je, er, dat je één... Uh, Zo'n ramp eruit haalt. Terwijl, ja, er, als je goed om je heen kijkt, er natuurlijk toch veel meer in, uh, in de wereld aan de hand is. De chemische brand in Moordijk. Ja, dat is, nou ja, natuurlijk qua omvang en, uh, uh, en, en qua slachtoffers uh, wel, ook wel van een andere uh, orde van grootte. Dat maar misschien ik, uh, helemaal geen ramp. Zelf. Ik noem maar iets wat wij toch veel minder een ramp uh, zouden noemen. Uh, alle... Uh, alle zaken die met name plaatsvinden in Gronische conflictgebieden. Ja, vanavond op de Avans-Hogeschool in Breda houdt u uw lezing. Dank u wel, Maarten de Kulver. Mensen die een woning willen huren, opgelet. Als het aan minister Donner ligt, dan wordt het woningwaarderingsstelsel dat is een ingewikkeld woord, voordat ze kijken hoe duur een huurwoning mag wezen, binnenkort aangepast. Hij stelt een stelsel voor waardoor nieuwe huurders 120 euro per maand meer gevraagd kan worden. Sander Breur van de Landelijke Studentenvakbond ziet niets in het plan. Hij spreekt daarom deze week de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte... Graag een berichtje naar de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hey Mark, met uh, Sander van de Landelijk Centvakbond. Uh, ik bel je even, zowel als premier, maar vooral als uh, uh, oud-staatssecretaris uh, van Hoger Onderwijs. Um, aan het begin van het jaar hebben wij een liefdesbrief aangeboden om daar toch liefde te bedogen voor het hoger onderwijs. Uh, en daar hebben wij tot nu toe heel weinig van gezien. En ik wil u nog even op je voicemail inspreken, uh, zodat je dit bericht aan het eind van je kabinetsperiode kan terugluisteren en kan kijken: heb ik nou alles gedaan om die kenniseconomie te behalen die ik zo belangrijk vind? Aanstaande woensdag ligt het voorstel van Donner in de Kamer om de huren te verhogen. En voor ons, studenten, betekent dat 120 euro per maand extra. Nu is het niet zo dat wij tegen elke huurverhoging zijn, maar wij vinden net als jij, dat studenten moeten studeren. En dat dat onze eerste verantwoordelijkheid is in deze levensfase. Dus wij vragen, zorg alsjeblieft dat, ondanks die langste boete, ondanks dat onze masterstudie wordt afgeschaft, ondanks zo'n huurverhoging... dat wij onze prioriteit kunnen houden bij het studeren. Wij willen studeren, wij willen uitgedaagd worden. We weten dat we naar een kenniseconomie willen. En wij verwachten van u, van jou, van het kabinet... Uh, toch wel echt het goede voorbeeld dat er niks belangrijker is dan studeren en zeker niet dat wij alleen maar moeten werken, dat wij het geld moeten betalen om te leven. Wij willen studeren en we vragen jou daar toch echt even meer aandacht aan te besteden. Dankjewel en slaap nog even lekker. Nou, meneer Rutt, u heeft het gehoord. De Landelijke Studentenvakbond is bang dat studenten de dupe zijn... van de plannen om de woningswaarderingstelsel aan te passen. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over het onder onderwerp. Dank je wel, Sander Breur van de Studentenvakbond. Het is woensdag, de dag dat de tijdschriftenbureaus de bus vallen. Straks eh, nemen we ze alvast met u door... En we hebben daar bijvoorbeeld iets in gelezen over premier Mark Rutte. Een zeer pikant interview. Het is van een tijdje geleden. Maar daarin staat dat hij euh, nou, toch wel enige pikante hobby's heeft. Dat allemaal straks. Eerst muziek van Zucchero en Ilse de Lange. Dit is Blue op Radio 1. No like rain tonight Keo met Ilse de Lange en Blue. En vanavond treden ze op in uh, Ahoy. Het is bijna half vijf. Nu luistert Radio 1, nu al wakker Nederland. We gaan naar het nieuwsminuutje. De hele affaire rondom topman Strauss-Kaan heeft grote gevolgen... voor het kamermeisje dat zegt door de IMF-directeur te zijn aangerand. De vrouw zelf houdt zich angstvallig buiten de pers... maar haar advocaat heeft zojuist wel een interview gegeven. Hij zegt dat het leven van de vrouw sinds het incident op de kop staat. Ze kan niet naar haar werk of huis terugkeren... omdat de internationale pers daar voor de deur staat. Strauss-Kaan zelf zit nog vast in een New Yorkse cel. Hij is onder een speciaal toezicht geplaatst... zodat hij geen zelfmoord kan plegen. En Al-Qaeda heeft een voorlopige opvolger aangewezen voor de doodgeschoten leider Osama Bin Laden. En het gaat om de Egyptenaar Saeed Al-Adel. Dat zegt tenminste een voormalig handlanger van Bin Laden die nu bij een Britse denktank werkt. Leden van al Qaeda hadden op internet geklaagd dat de opvolging nogal lang op zich liet wachten. En tot slot uh, Twitter, die viert uh, weer het zoveelste feestje in korte tijd. En dit omdat het uh, de 300 miljoenste account geregistreerd is net. Welk het is, weet ik niet precies, maar ze hebben wel gelijk een onderzoekje eraan gekoppeld. Um, ja, en dus de resultaten zijn best opvallend, want uh, uh, Cameron, jij hebt ook Twitter. Zeker. Het Cameron volgers heb je? ik hou het niet helemaal bij, maar ik denk rond de 1030, 1050. Ja, dan doe je dat echt ontzettend goed, want het gemiddelde profiel heeft maar 18 volgers en die volgt maar 25 mensen. Nou, ik volg er, geloof ik nog veel meer. Je doet het in ieder geval hartstikke goed. Nou, dat is goed om te horen en ik ben een van de 300 miljoen dus. Ja. Nou, fantastisch. Nou. Dat was het, Anne De Jong, onze actualiteitenredacteur. Ja, meer is er niet, geen nieuws. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Meer nieuws is er niet, gelukkig niet. Uh, maar we gaan het hebben over iets heel anders. Kinderen zetten hun fiets tegen een paaltje, winkeliers zetten hun borden op de stoep... en we denken dat we echt wel even een paar minuten op een invalide parkeerplaats kunnen staan. Valide mensen kunnen invalide mensen soms behoorlijk in de weg zitten. En daar moeten we bewuster van worden. Daarom start het platform Gehandicapten Westland vandaag de gele kaartenactie. U wordt hiermee gewaarschuwd als u gehandicapten onvriendelijk gedrag vertoont. Annemie Koremans is voorzitter van het platform Gehandicapten Westland. Mevrouw Koremans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wanneer krijg ik een gele kaart? Ja, als jij wat jij net noemde. Als <laughs> je dus auto op een dat per plaats. Gaat doen. Ja, nee, zo gauw... Uh, hoe heet het? Uh, wij worden nog eens geconfronteerd met obstakels in de leefomgeving, zoals wij dat noemen. Ja. En dat, uh, ja, met name in het voorjaar, dan gaat alles weer naar buiten. Winkeluitstalling, overhangend groen... Uh, hoe heet het? Auto's die op de hoeken staan. Uh, op, op en afritjes. Ja, het is, uh, het is vervelend allemaal. En het hoeft niet. Dat is het grote punt. En dat is uh, nou ja, waarom we deze actie zijn gestart ook. En dat is het doel ook van de actie. Gewoon een stukje begrip, bewustwording bij mensen. Van jongens, die dingen liggen er niet voor niks. Nou, uh, hou ze vrij. En dit is niet de eerste keer dat deze actie plaatsvindt, hè? Nee, wij waren vroeger een uh, hele kleine gemeente, gemeente Monster. Ja. Tien jaar geleden hebben we het ook al eens gedaan. En uh, ja, het was ook een, een grandioos succes. Oh. Uh, eigenlijk hebben wij, de leden van het platform... Al in die afgelopen tien jaar ook uh, de kaarten op zak gehouden. En als we dan uh, weer eens wat tegenkwamen... dan uh, staken we een kaart onder een ruitenwissel. Ja, wat legt u eens uit, uit wat daar precies het idee van is? Want ik krijg dan zo'n kaart en dan... Kijk, als ik, nou, als als ik in de ben. Het gewoon van uh, een leuke tekening. Een hele een karikatuur is het. Uh, van rommel op straat. En dan op de achterkant staat van. Uh, uh, wilt u uh, de doorgang voor mensen met een beperking uh, niet belemmeren? En uh, met, uh, met, uh, ja, uh, met vriendelijke goed. Heel vriendelijk in ieder geval. Ja, ja. En dan de mensen, een, die, uh, actie. mensen die geen rekening houden met mensen met een handicap die een auto gewoon op de stoep neerzitten. Ja. Raken die van een apropos door zo'n kaartje? Gaan die dan denken... Nou, nou in ieder geval, uh, wij gaan natuurlijk in gesprek met die mensen als we de eigenaar kunnen achterhalen. Of die is toevallig in de buurt, zoals bijvoorbeeld bij uh, winkeluitstalling. Dat is ook zo'n probleem waar wij nogal eens uh, mee geconfronteerd worden. Ja. Nee, dan gaan we met zo'n naar uh, in gesprek. En ja, dan on... ik, ik heb alleen maar uh, positieve berichten daarover. Ik heb er ook één keer meegemaakt, dat is ook tien jaar geleden. Ja. Toen uh, hebben we, stond er een meneer om een invalide parkeerplaats... Nou, die, uh, uh, toen nou, wilden we ook maar in gesprek gaan. En die werd heel boos. En toen kreeg er ook eentje iemand een schop van hem. Kijk, dat is dan net de bedoeling niet. Nee, precies. En, en als je twee keer in de fout gaat, twee keer geel, dat is rood. Ja, ja. Vinden wij ook, maar... Ja, dan mag je uh, geen aantal meer rijden. Ja, mee dan moet het wel heel erg bond maken van hoeveel. En wij houden het voorlopig nog op geel. En wie gaat eigenlijk die kaarten uitdelen? Uh, nou, het is een initiatief van het platform. En we worden daarbij ondersteund door FITIS. Dat is een welzijnsorganisatie hier in het Westland. En we gaan op pad met uh, Bij Het Westland heeft 11 uh, dorpskernen. En uh, alle 11 uh, dorpskernen hebben we een route uh, getekend. En die gaan we ook lopen. En de buurtpresenten gaan mee. En dan gaan uh, gemiddeld 3, uh, 4 leerlingen... Van de middelbare school mee in het kader van hun maatschappelijke stage. Ja, en gaat het ook nog een keer landelijk als het zo'n succes is? Uh, ja, uh, er zijn meer platforms. We zijn niet uh, uniek hoor, die het doen. Nee. Nee. Dus wat dat er gaat. Er zijn meer platforms, maar je hoort de laatste tijd weinig meer van ja. Oh, Nou, misschien bent u een voorbeeld. Ja. Maar het zou dus in ieder geval fijn zijn als iedereen de komende dagen, ook buiten Westland natuurlijk. Uh, niet al te veel gele kaarten onder zijn uh, ruiten te verwachten. Omdat we ons gewoon netjes gedragen, toch? Ja, maar te wat, wat ik zeg, hoor. Het is vaak geen onwil, maar het is nee, gewoon niet zo. weten, joh. En, ja, als je, jullie, jullie lopen gewoon en, uh, ja. dan moet je, en dan denk je er ook je niet er aan, er aan. Gelukkig ja, gelukkig, maar moet je ook vooral niet doen. <laughs> maar alleen, als, dat merk je altijd bij moeders met kinderwagens ook. Ja, verhaal. die gehaal. hebben ook altijd zoveel voordelen van op- en afritjes. En die hebben het er dan ook over, van het is zo makkelijk. En nu begrijpen we begrijpen wat uh, jullie altijd bedoelen. Goed, uh, ja. u gaat uh, u gaat uw op- en afritjes verdedigen met verven. Annemieke Koremans van uh, Platform Gehandicapte Westland, dank u wel. Graag gedaan. Het is zes over half vijf op woensdag 18 mei. En woensdag, dat is ook de dag dat de weekbladen uitkomen. En zoals u van ons gewend bent, hebben Bastiaan en ik voor u de belangrijkste alvast doorgenomen. Te beginnen met Vrij Nederland. Fransen maken zich druk om geld, Amerikanen om seks. Dat onderscheid wordt door de affaire rondom IMF-topman strauss Kahn weer eens onderstreept, constateert Vrij Nederland. Eerder kwam de Amerikaanse president Clinton in de problemen... door een buitenechtelijke relatie, seks dus... terwijl Sarkozy onder vuur lag vanwege een vakantie... Op, op het jacht van een bevriende industrieel. Geld dus. Borduren, haken en breien. Wie denkt dat het alleen voor bejaarden is, heeft het mis. De moderne vrouw borduurt, kopt Vrij Nederland... De nieuwe term voor al deze handvaardigheid is crafting. Je maakt iets ambachtelijks van papier, stof, hout, gade of speksteen en verkoopt het daarna op een zogenaamde craftingmarkt. De cover van HP de Tijd is weinig vrolijkmakend. 4,5 miljoen randstedelingen zitten als ratten in de val. Volgens het weekblad is de allergrootste ramp die ons land kan treffen een doorbraak van de dijken rond de randstad. Hulpverleners en overheid zijn hier namelijk nauwelijks op voorbereid. Zo ligt er geen evacuatieplan. Gelukkig is de kans op zo'n ramp klein. Verliefd op Rutte. Dit keer staat deze kop niet in een deskundig roddelblad als de Privé of Story, maar in HP De Tijd. Het tijdschrift concludeert dat VVD's idolaat zijn van hun leider, die nu ruim een half jaar premier is. Als het aan zijn partij ligt, dan gaat Mark Rutte nog zeker tien jaar door. En ook in de Viva een artikel over onze degelijke premier. Jaren geleden gaf Mark Rutte namelijk een interview aan de Viva. En uh, daar deed hij wat pikante uitspraken. Zou Rutte graag biseksueel willen zijn. Dan krijg je volgens hem namelijk de hele wereld achter je aan. Verder vertelt hij dat hij ook graag door zijn huis mag lopen, maar dan wel naakt. Gelukkig doet hij dat wel met de gordijnen dicht. Dat dan weer wel. Mark Rutte was zo openhartig tegen de Viva toen hij nog een anoniem Tweede Kamerlid was... De, de redactie van het Vrouw Blaf, dat al lang vergeten was... totdat iemand van de Rijksvoorligingsdienst... de schrijfster van het stuk Datum Dagelet vroeg... niet over het interview te beginnen. Dat hoefde de Rvd geen tweede keer te zeggen. Het volledige interview is deze week opnieuw te lezen in de FIFA. De essentie van mijn vak is dat je juist dat degene bijstaat... die door iedereen wordt uitgekotst. Dat zeg ik niet, dat zegt de advocaat Jan-Peter van Schaik... tegen de Nieuwe Revue. Raadsheer is verdediger van een verrader... en wel van lands bekendste kroongetuige, Peter Serpe. Wie denkt dat het leven van een kroongetuige over rozen gaat, heeft het mis. Het is de bedoeling dat men een normaal leven met een baan opbouwt. Dus geen Bahama's met cocktails of dure sigaren. Wel dure sigaren voor de neef Vroger. Hij is de absolute grootverdiener onder de vier toppers. Revue zocht uit hoeveel miljoenen de glitterzangers verdienen. De netto-winst van de drie concerten volgende week in Amsterdam Arena... bedraagt ruim 1,6 miljoen. Toppers-manager Benno de Leeuw verklapt... dat het toppers-concert de landsgrenzen overgaat. Op dit moment worden oriënterende gesprekken gevoerd... in Engeland en Duitsland. Of gingen een goor meegaan is trouwens nog niet duidelijk. Uh, men is geïnteresseerd in het totaalconcept. Al dus de Leeuw, die naast manager ook mede-eigenaar is van het concept.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 Maar ik ben niet kleurenblind. Volgens mij de kool die ik heb is echt paars. Op Facebook is zelfs een groep mensen die zich hier druk om maakt. Waarom heet de rode kool nog steeds rode kool, terwijl die paars is? Als je zegt paarse kool, dan wil niemand het hebben. We hebben altijd rode kool gezegd. Nooit paarse kool. Misschien die mensen vroeger waren beperkt met de kleuren en zo. Omdat het paars toch ook een beetje aan rood doet denken. Misschien is de binnenkant rood. Met appeltjes en er zijn wordt de kool wat rooier na het koken. Gewoon paarse kool noemen en het weer populair maken. Dat is kwestie qua cultuur. Maar ik weet wel dat die paars is. Maar ja, groene kool noemen ze ook witte kool, toch? Uh, misschien is hij rood begonnen. Misschien dat hij later in het seizoen rood is of zoiets. Hij is toch paars? Ja, dat maakt niet uit, maar hij kookt toch rood? Ik denk dat het uh, van vroeger afkomt. Dat het nog uit de oude tijd is, dat iedereen uh, rood ook echt voor rood aanzag. Oh jee, waarom rode kool rood is? Maar niet, maar niet maar... rood is... Misschien rode kleurstof, dat het dan wel rood wordt? Het nou, is me wel opgevallen, maar ik, heb een, ik zou niet weten waarom die rood heet. Misschien als hij jong is, dat hij dan rood is en dat hij later paars wordt. In Friesland zeggen ze ook blauwe kool, hè? Maar waarom noemen ze het dan toch rode kool? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk als je er azijn bij doet, dat het dan iets roder eh, van kleur gaat worden. Of een appel. Nou, dat komt omdat het indigo in zit of zo, denk ik. Blauwe kleurstof. Misschien vonden sommigen hem rood en anderen vindt hem een paars. Rode kool wordt rode kool genoemd, omdat? Omdat hij niet groen is. Ja, ik heb het geweten, maar ik weet het niet meer. Ik loop hier met een rode kool over de Albert Kuipmarkt, maar hij is eigenlijk paars. Waarom wordt het dan toch rode kool genoemd? <laughs> Misschien waren ze kleurenblind dat hij uitgevonden werd. <laughs> het is altijd zo geweest, dus het zal altijd wel zo blijven. Maar volgens mij als je hem kookt, wordt hij wel rood. Dat snap ik ook niet, meid. Ik denk dat, dat hij groeit uh, als hij jong is, dan is hij echt rood. Maar kook je hem, dan wordt hij natuurlijk wat donkerder en paarsachtig. U staat hier in de groentezaak. Waarom eet de rode kool dan rode kool? Dat zou je aan die kool vragen. <lacht> ik vind hem niet echt rood. Ik zou hem paarsen noemen. Nou, als je het kookt, is het toch behoorlijk roodachtig of niet? Ik ben een beetje kleurenblind, hoor, dus ik weet het allemaal niet. Eet u wel eens rode kool? Ja, eet ik wel eens ja. Nu kom ik hem hier zo in mijn arm heb liggen. Wat voor kleur geeft u hem dan? Blauwrood is het een beetje. Maar u vindt de naam rode kool wel horen bij nou, de rode kool? tuurlijk. absoluut. Ja, absoluut. absoluut. Ik sta hier bij een rode kool expert. Ik heb heel veel mensen gevraagd waarom rode kool rode kool heet, terwijl het eigenlijk paars is. Waarom heet rode kool dan toch rode kool? Nou, Hij uh, is nog steeds paars, ook als hij uit de grond komt. En ook als je hem koopt is hij ook nog steeds paars, maar wordt pas uh, rood op het moment dat er een zuur bij komt. Dat is meestal wat daar zijn. Een deel van je hersenen zorgt ervoor of je iets lekker vindt of niet, dat interpreteer je. En dat als het blauwig is of een blauwe gloed erin zit, is het gewoon niet lekker voor de mens. Dus je moet ervoor zorgen dat hij rood wordt en dan smaakt hij beter. Hoe komt u aan deze kennis? Nee, Ik heb er ooit voor geleerd, dus ik weet of het ongeveer wat het allemaal inhoudt. Biotechnologie, dus dan krijgen je dat soort dingen. Ik vind toch dat de rode kool paarse kool moet gaan heten. Daarom sluit ik me aan bij de Facebookgroep. Jullie ook? Ik heb al heel veel vrienden en op Facebook ben ik altijd wat voorzichtiger. Dus ik weet niet of ik moet meteen aansluiten. Bastian, jij wel? Ik wist niet dat er uh, rode kool experts bestonden eigenlijk. Dat vind ik trouwens troostende gedachte. U leert het allemaal bij Wakker Nederland. Heeft u trouwens ook nog zo'n vraag waarvan u denkt die durf ik niet te stellen? Laat het ons dan weten. En wij sturen WNL's Ceciel van de Grift op pad. Net als in de rest van Nederland moet ook in Den Haag bezuinigd worden. En een van de maatregelen die het Haagse College neemt is het sluiten van zeven wijkbibliotheken. Um, daar gaan we het straks over hebben, namelijk uh, wat daarmee moet gebeuren... en waarom dat wel of niet een goed idee is met uh, Bart van Kent van de SP in Den Haag. Maar eerst gaan we luisteren naar wat muziek. Um, al Adel, zo heet de nieuwe leider van Al-Qaeda. The rumor has it, Hier is Adel. Ja, rumor has it van Adel En zo heet ook de nieuwe leider van Al-Qaeda. Er wordt bezuinigd in heel Nederland en ook in Den Haag. In een van de budgetten die gekort gaat worden is dat van de bibliotheek. Zeven wijkbibliotheken moeten sluiten. En dat is onwenselijk, vinden de SP en GroenLinks. Goedemorgen Bart van Kent van de SP in Den Haag. Goedemorgen. Waarom is dat nou zo erg? Er zijn toch nog genoeg bibliotheken over? Nou, bij de bibliotheken is het heel erg belangrijk dat ze goed bereikbaar zijn voor mensen. Kinderen van 8, 9 jaar kunnen daar gewoon zelfstandig naartoe lopen... Ouderen die slechter been zijn, voor hen is het heel belangrijk dat de bibliotheek in de buurt is. Nou, met het sluiten van zeven wijkbibliotheken betekent dat dat in Den Haag ongeveer 330.000 mensen... die nu die bibliotheken bezoeken, die gesloten gaan worden, straks een stuk verder moeten gaan lopen. Of met de tram of met de auto moeten gaan. Ja, voor heel veel mensen is het dan niet meer mogelijk om de bibliotheek te bezoeken. Of uh, kinderen kunnen er minder vaak heen omdat de ouders mee moeten. Maar om hoeveel mensen ging het, zei u? 330.000 mensen die nu jaarlijks een van die zeven uh, bibliotheken bezoeken. 330.000 mensen, en hoeveel bespaart dat dan? Daarmee wordt 2 miljoen bezuinigd. Ja. Nou, en 2 miljoen, uh, dat is natuurlijk ongelooflijk veel geld. Maar als we in Den Haag zien wat er verder wordt uitgegeven, er is bijvoorbeeld uh, een plan om een nieuw theater te gaan bouwen van 200 miljoen. Ja, dan zou je kunnen zeggen in tijden dat er uh, minder uh, financiën zijn in de gemeente kiezen we ervoor om dat theater niet te bouwen en kiezen we ervoor om juist die culturele instelling waar gigantisch veel mensen in Den Haag gebruik van maken, om die overeind te houden. Maar gaan al die 330.000 mensen straks niet meer naar de bibliotheek? Dat geloof ik niet. Nee, dat zal niet het geval zijn, maar het zou wel betekenen dat heel veel scholieren, we hebben ook handtekeningen opgehaald bij de bibliotheek, en heel veel kinderen die zijn ook tegen ons, wij gaan hier dagelijks heen om ons huiswerk te maken. Vaak zijn het kinderen uit grote gezinnen... waar bijvoorbeeld maar één computer is. Of geen computer is. Uh, die krijgen ook huiswerkbegeleiding nu in de bibliotheken. Ja, voor hen zal het veel lastiger zijn. Hè, want de bibliotheekfiliaal verderop... Uh, die is al heel erg druk bezocht. Dus dat zal er ook niet, niet bijpassen. Uh, dus voor hen is dat een, uh, uh, een groot probleem. En zal het ophouden. Maar een bibliotheek is toch niet een eerste levensbehoefte? Ik begrijp heel goed dat er bezuinigd worden... dat er dan in eerste instantie aan de bibliotheek wordt gedacht. Nou, is, kijk, de... de, de het is een keuze, zo'n bezuiniging. En uh, wat ik net al aangaf, van, je zou ook de keuze kunnen maken... en dat is wat de SP wil, om bijvoorbeeld zo'n nieuw uh, theater niet te bouwen... en daarmee uh, uh, geld vrij te maken om die bibliotheken overeind te houden. Wij zou kunnen zeggen dat zo'n theater een investering is in de toekomst. Dat een bibliotheek iets is waar er al meerdere van zijn, blijkbaar in Den Haag. Nou, ik ik zal je de situatie van dat theater even beschrijven. Er staan nu twee prachtige theaters aan het Spuiplein... En de gemeente is van plan om die twee theaters af te breken. en op die plek voor 200 miljoen een nieuw theater neer te zetten. Ja, dat vinden wij in tijden dat er uh, uh, financieel tekort is in de gemeente. vinden we dat bijzonder onverstandig. 200 miljoen euro, dat is ongelooflijk veel uh, gemeenschapsgeld. Ja. door de belastingbetalers in Den Haag is opgebracht. Het zou veel beter zijn om uh, daarvan bijvoorbeeld de bibliotheken. Uh, maar ook uh, een aantal buurthuizen die gesloten gaat worden om dat ermee mee overeind te houden. Maar kan ik... in de wijken uh, nu, alle klappen worden, uh, ja. nu alle klappen vallen van de bezuinigingen. Maar kan ik stellen dat u eigenlijk uh, tegen het theater bent en de bibliotheek eigenlijk als argument gebruikt om u theater tegen te houden? <laughs> nee, nee, dat kunt u niet zo stellen. Nee, kijk, naast, naast het theater zijn er nog vele andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld uh, de OZD is verlaagd door dit college. Nou, dat is natuurlijk heel erg gek. Dat kan je bij je thuis natuurlijk niet voorstellen dat op het moment dat er wat minder geld binnenkomt en je wat zuiniger aan moet doen, dat je dan gaat zeggen van nou we gaan maar zorgen dat de inkomsten nog lager worden. Nou dat is wat de gemeente Den Haag heeft gedaan. Uh, uh, nou ja en door al dat soort onverstandige keuzes uh, is er nu ook een groter financieel tekort. Dus wij zeggen van ja je moet andere keuzes maken zodat bijvoorbeeld de bibliotheek bibliotheekoverheid kunnen blijven. U gaat vanavond tijdens de gemeenteraadscommissie tegenvoorstellen indienen voor het verdwijnen van de bibliotheken. En dan gaat u dus ook hiervoor pleiten. En dat staat ook in het zwartboek wat u morgen aan de wethouder aanbiedt. Ja, het is zo dat wij, de SP heeft het groot aantal handtekeningen opgehaald in een korte tijd. Bijna iedereen die bij de, de bibliotheken in en uit liep wilde wel tekenen. Ja. GroenLinks heeft een zwartboek gemaakt. En die zullen we om kwart over twaalf vanmiddag zullen we die aan gaan bieden samen met een aantal scholieren aan de wethouder. Ja, meneer vanavond... Van Aalshoven. Mevrouw van Engelso. Om oh, mevrouw ja, vrouw, ja, van B66 Ja, en die ja, moet dan de, de... de bibliotheken gaan redden. Dank u wel in ieder geval voor de uitleg. Bart van Kent van de SP in Den Haag. Ja, en we gaan het over een ander onderwerp hebben. We gaan het hebben over de Nederlandse melkkoe. De, de belastingbetaler bedoel je? Nee, in dit geval gaat het over het dier in de weide. Hoe gelukkig is die Nederlandse melkkoe? Op de hoogschool in Leeuwarden proberen lectoren en deskundigen uit te vinden... of de koe tevreden is met haar leventje. Hans Hopster, lector welzijn en dierenpleid, vraagt mee. Goedemorgen, meneer Hopster. Goedemorgen. Welk cijfer geeft de gemiddelde melkkoe aan haar leven? Nou, ik denk toch wel een 7,5. Toch wel een 7,5? Dat denk ik wel, ja. En hoeveel melkkoeien hebben we eigenlijk in Nederland? Uh, nou, ongeveer rond de 1,2 miljoen. Het is ooit veel meer geweest. Het is wel 2,5 miljoen geweest. En hoe is het dan gehalveerd? Wat is er gebeurd? Uh, nou, dat heeft uh, onder andere te maken met uh, de productiestijging uh, bij de koeien. O, en koe levert niet meer melk. Heven, terwijl Ons uh, nationale kwotum eigenlijk niet is toegenomen. Nee. En dus uh, we konden eigenlijk met steeds minder koeien hetzelfde kwotum vol melken. En u geeft aan, die, die melkkoe die geeft waarschijnlijk een 7,5 aan haar eigen leven. Hoe komt dat? Waarom is de Nederlandse koe zo gelukkig? Nou, ik denk dat koeien in, uh, in Nederland uh, nog steeds uh, vrij veel in de wei lopen. Ook al is er een tendens dat het, dat het minder wordt. En dus dat moeten we vooral zo houden. Want anders dan, uh, gaat het geluk uh, achteruit, denk mm -hmm. ik. Um, en verder uh, ja, is natuurlijk de gezondheidszorg is, uh, is, uh, behoorlijk uh, verbeterd. Um, ja, dieren krijgen hun natje en hun droogje. Uh, en ze lopen in, uh, in groepen, te midden van hun soortgenoten. hebben vrij veel bewegingsvrijheid. Uh, dus ja, ik denk dat je over het algemeen kunt, uh, kunt vaststellen... Dat het, dat het niet heel erg beroerd is gesteld uh, met de koe. En toch zijn er allerlei dierrechtactivisten die zeggen... ja, die koe die moet meer ruimte krijgen. En de koeien zitten de hele tijd op stal, op elkaar. Maar dat valt allemaal wel mee. Nou, dat is een grote variatie. En dus is er is inderdaad een tendens... dat uh, dieren bin meer binnengehouden gaan worden... En dus op dit moment uh, loopt ongeveer uh, ja, zeg maar 80% van de koeien die loopt toch nog een belangrijk deel van de dag uh, buiten in de periode. Maar er is een tendens dat bij groter worden de bedrijven dat uh, ja, die weidegang dat die eigenlijk uh, wordt, wordt opgegeven. En dat dieren dus ook niet meer buiten komen. En uh, ja, dat is ook de zorg, denk ik, waar de dierenrechten of de dierenbescherming mee uh, mee worstelt. Maar was de koe tien jaar geleden gelukkiger? Dat is een lastige vraag, denk ik. Die jaar geleden is nog niet zo heel, uh, niet zo heel lang geleden. Of langer geleden, twintig, dertig jaar geleden. Kijk, als je uh, praat over uh, nog langer geleden, ja? die, zeg uh, 1960 zo'n beetje. Uh, toen uh, liepen de koeien veel meer buiten. Maar toen waren er ook weer andere zaken die, uh, die, uh, die hun dwars zaten. Uh, die inmiddels natuurlijk wel weer beter zijn opgepakt, bijvoorbeeld uh, de uiengezondheid gezondheid van koeien. Uh, die is nu zeker zo goed als, uh, als destijds. En uh, nou, dat heeft alles te maken met fokkerij. Uh, en dus je, de, je hebt eigenlijk aan de ene kant wat gewonnen... en aan de andere kant ben je weer iets kwijtgeraakt. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat al met al uh, de koe er uh, niet op achteruit is gegaan. Niet erg veel op achteruit is gegaan. Uh, maar waakzaamheid blijft wel geboden. En internationaal bezien? Is Nederland een paradijs voor de melkkoe? Uh, Oeh. Dan vraag je me wat. Ja, dat is, dat is denk ik een, een lastige vergelijking. Want de, de, ja, er is een enorme variatie in de houderijssystemen alleen al binnen Europa. Mm -hmm. uh, binnen Europa staan ook nog heel veel koeien uh, zeg maar in de winterperiode op een zogenaamde grubstal. Dus dan, dan hebben ze eigenlijk een ruimte van, uh, nou wat is het, uh, anderhalf bij uh, tweeënhalf meter ter beschikking. Uh, en daar komen ze dan zes maanden niet vandaan. En dus de vraag is of, of ze daar zo uh, mee gediend zijn. En dus dan ja. komen ze eigenlijk veel aan beweging tekort. En dus ten opzichte van dat soort bedrijven zou ik zeggen uh, dat koeien in, uh, in, in loopstallen gecombineerd met weidegang, zoals wij dat in Nederland toch uh, veel hebben, dat die beter af zijn. Uh, maar er zijn aan de andere kant van de wereld, en dat denk ik in Californië, Israël, uh, natuurlijk ook koeien, die, uh, die hebben helemaal geen weidegang. Die lopen gewoon in een, in een droge uitloop. Ja. Uh, in, in grote aantallen vaak ook. Uh, vaak is daar ook wel wat minder zorg uh, voor, de, voor de koe, vanwege die grote aantallen. Uh -huh. uh, dus ja, al met al genomen denk ik dat koeien in Nederland nog niet zo heel erg slecht af zijn. Het Klimaat is natuurlijk ook uh, niet, niet, niet al te extreem. Hè? Dus nee. Het is niet heel erg beroerd, heel, niet heel erg koud en niet heel erg heet. Uh, dus dat past goed bij de koe. Uh, uh -huh. Er is uh, gras in, uh, in, in overvloed. Dat, uh, dat, dat is ook uh, goed voer, zeg maar. Dus. Ik denk dat koeien in Nederland niet slecht af zijn. Nee, dat onderwerp wordt vandaag flink uitgemolken... om het maar zo te formuleren op de hogeschool in Leeuwarden. Uh, dank u wel. Lektor Welzijn in Dieren Hans Hopster. David tegen Goliath. Zo wordt de finale in de Europa League van vanavond in de media beschreven. FC Porto neemt het in Ierland op tegen landgenoten Sporting Braga. We blikken vooruit op dit Portugese onderhondje... met onze WNL-sportverslaggever Robert Smit. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen. David tegen Goliath. Wie is wie? Nou ja, FC Porto, dat is uh, een van de topclubs uh, van Portugal. Echt misschien ja, eigenlijk wel de topclub van Portugal. En dit seizoen echt, zijn ze onverslaanbaar gebleken in de Portugese competitie. Ze verloren geen enkele keer. en werden met een straatlengte voorstond kampioen. Ja, en de grote onbekende is toch wel Sporting Braga in deze Europa League finale. Uh, zij kunnen voor het eerst sinds 1966 een prijs pakken. Ja, en zien dit toch eigenlijk wel als het grote hoogtepunt in de clubgeschiedenis van Braga. Uh, ze zijn dit seizoen vierde geworden in de Portugese. De competitie en hadden 38 punten achterstand op S. Porto. Dus ja qua puntenverschil, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de Nederlandse Eredivisie, dan is dat te vergelijken met het verschil tussen Ajax en de Graafschap. Dus we hoeven eigenlijk niet te kijken. Nou, het kan eigenlijk toch wel heel erg spannend worden hoor. Dus ik zou zeker wel gaan kijken. Uh, Braga is een in... Europees opzicht echt geweldig bezig. Uh, ze wonen onder andere van Benfica, Dynamo Kiev en Liverpool. Nou, dat zijn niet de meeste tegenstanders. Dus ja, nee, in Europees opzicht uh, verrassen ze nogal dit seizoen. Wat zegt deze finale eigenlijk over uh, de Portugese competitie? Is die dan toch sterker dan we altijd dachten? Nou, de Portugese competitie over het algemeen is eigenlijk niet heel, helemaal zo geweldig uh, als, ja, als het nu zo lijkt. Uh, nu staan er dan weliswaar twee ploegen uit Portugal in de finale van de Europa League. Maar. Uh, over, over het geheel genomen is het eigenlijk een vrij zwakke competitie. Met uh, veel ploegen die echt een zeer lage begroting hebben. Ja, en eigenlijk alleen FC Porto, Benfica, Sporting Lissabon en in mindere mate Sporting Braga... zijn uh, clubs die in Europa uh, zo nu en dan wat presteren. Uh, ja, en toch is dit wel echt een hele prestatie. hoor. Het is de eerste keer dat de twee uh, Portugese teams in de finale staan. Dus in dat opzicht is het uh, wel uniek. Ja, en FC Porto heeft dan nog kans om dit seizoen vier prijzen te winnen. Ja het, ja, het is echt ongelooflijk hoor. Dit team lijkt gewoon geen zwaktes te kennen. Het is uh, bizar knap hoe FC Porto plotseling weer met een echt een waard topteam aankomt zetten. Ja, ik durf eigenlijk wel te stellen dat dit FC Porto hoge ogen had gegooid in de Champions League. En dat zie je niet heel erg gauw hoor, bij Europa uh, League ploegen. Uh, de, grote twee, de, de twee verdettes van, de, uh, ja, van Porto zijn toch wel de twee aanvallers. Falcao en Hulk. Uh, Falcao heeft er al 16 inliggen in de Europa League. Dat is al een record op zich. En uh, Hulk, ja, dat is denk ik uh, een van de meest begeerde aanvallers van Europa. Vrijwel alle topclubs willen hem hebben. En ja, dat is ook niet zo gek hoor. Hij is heel erg snel, scoort makkelijk. En ja, en de naam Hulk zegt het al, hij is echt berensterk. Ja, hij kost alleen wel wat. Want uh, FC Porto heeft net zijn contract uh, verlengd tot medio 2016. Dus uh, een clausule staat er in zijn contract dat Hulk nu uh, zo'n 100 miljoen euro wil kosten. En het Sporting Braga dan? Dat is een beetje het graafschap van Portugal en toch de finale gehaald. Hoe kan dat? Nou, de graafschap van Portugal, het is een beetje overdreven. Uh, Braga is gewoon een, een ja, laten we zo zeggen, een subtopper. Als je, het, als je het zo ziet, dan is het eigenlijk een soort van... Een uh, soort PSV, ja, een soort subtopper. ...wat nu is in de Nederlandse eredivisie. Uh, het, het, het is eigenlijk wel bizar hoor, dat Braga in de finale staat. Zij vragen het zichzelf ook nog steeds af hoe dat zo is gebeurd... Uh, uh, in, de, in de competitie ging alles niet echt allemaal even goed. Ze hebben tien keer verloren dit seizoen in de, in de Portugese competitie. Maar ja, in Europa zat alles gewoon helemaal mee. Uh, ze leunen op een goede verdedigende organisatie. Maar ja, of deze stand gaat houden tegen het geweld van FC Porto vraag ik me dan wel af hoor. Ja, nu het er toch over hebben, de linies worden opgesteld. Zijn ze allebei op volle sterkte? Nou, er zijn een aantal twijfelvallen bij beide ploegen. Uh, Braga uh, mist uh, twee verdedigers. Uh, Rodriguez en Miguel Garcia. En Spits Paulo César. En bij Porto kampen verdedigen Jorge Fusil. En uh, Cristiano Rodriguez met lichte blessures. Ja, en vooral voor Braga is dat toch wel zuur. Uh, zeker omdat ze zo leunen uh, op een, ja, een goede verdediging. En dus liggen er nu twee verdedigers uh, ja, toch uit, waarschijnlijk uit voor de, voor de finale. En dat, ja, dat zal ze waarschijnlijk wel uh, pijn gaan doen. De finale van de Europa League om half negen op RTL 7. Straks uur twee van Nu Al Wakker Nederland. Uh, maar eerst het nieuws van vijf uur op Radio 1. Uh, we horen u straks. op